Meneer van Brakel met het NOS-journaal BVDA'er Bert Koenders zaken als zijn partijgenoot Frans Timmermans naar Brussel vertrekt. Vandaag werd bekend dat Timmermans voor Nederland de belangrijkste kandidaat is voor een functie bij de Europese Commissie. Morgen praat hij erover met commissievoorzitter Jonker. Koenders was eerder minister van ontwikkelingssamenwerking en nu leidt hij de VN-missie in Mali. Minister Schippers van Volksgezondheid erkent in een brief van de Tweede Kamer dat haar ministerie in 2009 extra geld heeft toegezegd aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder daarover de Kamer in te lichten. Dat gebeurde onder haar voorganger, minister Klink. Het ging om geld voor nieuwbouw. Volgens Schippers heeft Klink de Kamer ten onrechte niet geïnformeerd. De eerste vira treinen vertrekken vermoedelijk komend weekend uit Nederland. De hogesnelheidstreinen gaan terug naar de bouwer in Italië. De 16 door Nederland bestelde Vira's staan al anderhalf jaar op rangeerterreinen rond Amsterdam. Na technische mankementen begin vorig jaar mochten ze Nederland en België het spoor niet meer op. Reddingswerkers hebben opnieuw lichamen onder het puin van een flatgebouw in Parijs gehaald. Daarmee zijn dodental gestegen tot acht. Gisterochtend stortte een deel van een appartementencomplex met vier verdiepingen in. Zo'n honderd reddingswerkers zochten de hele dag met honden naar overlevenden. Bij Na de explosie raakten in totaal elf mensen gewond, van wie er vier nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De koninklijke marechaussee heeft op Curaçao een militair van 24 gearresteerd. Er wordt ervan verdacht dat hij een aantal collega-militairen heeft mishandeld. Dat zou zowel op Curaçao als in Nederland zijn gebeurd. De verdachte zit voorlopig vast in de afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Het weer in het westen en zuidwesten, wolkenvelden met kans op een bui. In de rest van het land droog, wel lokaal, kans op mist. Morgen overdag in het noordoosten en zuidwesten... eerst nog wolkenvelden met kans op een spatje regen. Geleidelijk overal zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Get some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 Show. stuff.